De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Bij het opstijgen was het weer goed. Ook is er geen noodsignaal uitgezonden. Behalve de leerlingpiloot zijn de doden een Nederlandse vlieginstructeur... en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Een groep van 200 artsen en onderzoekers heeft een bezorgde brief gestuurd... naar het College voor Zorgverzekeringen, het CVZ. Ze begrijpen niets van het conceptadvies om de vergoeding te stoppen... voor een medicijn tegen de ziekte van pompen... De artsen vrezen dat het onderzoek naar zeldzame spierziekten eronder leidt als het advies wordt overgenomen. Volgens het CVZ wegen de kosten van de pompentherapie bij de meeste patiënten niet op tegen de baten. Jaarlijks kost een behandeling tussen de 200.000 en 700.000 euro per persoon. Maar de artsen noemen de effecten van de therapie soms ronduit verbluffend. In het buitengebied van Valkenswaard is een straaljager neergestort. De twee inzittenden konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Eén van hen raakte bij de landing met zijn parachute dicht gewond en is met rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. Het toestel van het Franse Breitling Jet Team had in Den Helder meegedaan aan een vliegshow. Op weg naar de Belgische militaire basis Kleine Brogel stort het neer. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Directeur Smulders van het Genootschap Onze Taal heeft uit de school geklapt over de troonrede. De toespraak van de koningin is dit jaar somber van toon, zegt hij. Smulders leest al 26 jaar een conceptversie van de troonrede om te kijken of er taalfouten in zitten. Hij moet de inhoud geheim houden, maar vertelde er toch over tegen Omroep Brabant. De Rijksvoorrichtingsdienst is niet blij met onthullingen van Smulders en vindt dat hij de vertrouwelijkheid heeft geschonden. Koningin Beatrix leest dinsdag op Prinsjesdag in de Ridderzaal de troonrede voor. In België zijn vanmiddag relletjes uitgebroken bij een demonstratie tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Volgens Belgische media werden ruim 100 mensen gearresteerd. Gisteren was via sms berichten opgeroepen te komen demonstreren in het Antwerpse district Borgerhout. Een menigte die aan die oproep gehoor had gegeven raakte slaags met de politie. Daarop werden tientallen bewoners gearrest, betogers gearresteerd... onder wie een van de organisatoren van de demonstratie. Bij de marinebasis De Kooi in Den Helder... is een ultralight vliegtuigje neergestort. De piloot raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De crash was na een vliegshow die op de marinebasis werd gehouden. Het vliegtuigje had niet aan de show meegedaan... maar wel aan een tentoonstelling op de basis... Kort na het opstijgen crashte het in een nabijgelegen weiland. De politie gaat ervan uit dat het toestel te maken kreeg met een technische storing. En er wordt nog onderzocht wat de precieze oorzaak is van de crash. In de West-Brabantse gemeente Rukven is een wethouder omgekomen... tijdens een wielertocht waaraan hij meedeed als prominent. De 54-jarige man kwam tijdens de Yellow Jersey Classic ten val... en overleed in het ziekenhuis. Aan de wielertocht deden meerdere pro prominenten mee... Onder hen waren wethouders, raadsleden en oud-gele truidragers als Rimi Wachtmans. In Drachten heeft een grote brand in een voormalige keukenwinkel... enige tijd tot een verkeerschaos geleid. Omdat op verzoek van de brandweer een aantal kruispunten was afgezet... stond het verkeer in het centrum van de Friese plaats muurvast. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Omwonenden kregen daarom het advies ramen en deuren dicht te houden. Nederland heeft de derde wedstrijd in de Davis Cup ontmoeting tegen Zwitserland gewonnen. Het duo Haase Royer was in het Amsterdamse Westerpark... in vier sets te sterk voor de Zwitsers Federer en Wawrinka. Het staat nu 2-1 voor Zwitserland. Morgen zijn de laatste twee enkelspelen. Zwitserland heeft aan één overwinning genoeg om zich te plaatsen voor de wereldgroep. In de eredivisie heeft koploper FC Twente ook zijn vijfde wedstrijd gewonnen. In Tilburg won het met 6-2 van Willem II. Ajax versloeg in de Amsterdam Arena, RKC Waalwijk met 2-0... en staat nu tweede op punten stand van Twente. Feyenoord won in de Kuip met 2-0 van PEC Zwolle... en VVV tegen NEC werd in Venlo 2-2. Herveen wist ook zijn vijfde wedstrijd onder Marco van Basten niet te winnen. Thuis tegen Den Haag werd met 3-1 verloren. Het weer. Vannacht klaart het op en koelt het af naar gemiddeld 10 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog. De middagtemperatuur is ongeveer 20 graden. Na morgen wordt het licht wisselvallig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Max van Bezel. Arme Amerikanen, help je de Libiërs eerst dictator Gaddafi te verdrijven... en word je ambassadeur vermoord door fundamentalistische rebellen. Ik weet het toch niet zeker, die Arabische lente. Het oog richt zich vanavond op Curaçao, waar politieke chaos is uitgebroken. Op Zuid-Afrika, waar het leger klaarstaat... om de stakingen in de goud- en platinamijnen neer te slaan. Op Oekraïne, waar een jurk van ruim 4 miljoen euro werd geshowt. En op Zeeland, waar een film over het seksuele leven van de mossel... in première ging. De muziek staat in het teken van de Davis Cup... van het duel tussen Nederland en Zwitserland in Amsterdam. Wat is nou typische tennismuziek vroegen we oud-wereldkampioen Jaco Elting. Zijn antwoord hoort u straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 15 september. En 15 september was een dag vol protesten. Zo werd er in tientallen Chinese steden gedemonstreerd tegen Japan. De Chinezen zijn boos omdat de Japanners een eilandengroep gekocht hebben... die de Chinezen als hun eigendom beschouwen. De politie in Zuid-Afrika trad hardop tegen een groep stakers... bij de Platina-mijn in Marikana. De politie was op jacht naar wapens, speren, stokken en machettes. Morgen is er een algemene mijnstaking en de stakers liepen zich vandaag al warm. Verder werd er voor het eerst ook buiten de islamitische wereld gedemonstreerd... tegen de omstreden film Innocence of Muslims. Er werd betoogd in Den Haag, Antwerpen en Londen. Maar ook aan de hele andere kant van de wereld, in Sydney... In Sydney liepen de gemoedigen zo hoog op... dat de demonstratie volledig uit de hand liep. De politie greep in. En dan was er nog die aanval op een brits amerikaans legerkamp in het zuiden van Afghanistan. In het kamp verblijft ook de Britse prins Harry. Was dat ook een actie tegen de anti-Mohammed film? De Taliban, die de aanslag opeiste, waren er niet duidelijk over. Dan begon ze met de claim dat het door de film was, je noemde. later, een paar uur later, ze dat het omdat de Captain Wales... Alle geweld en protesten ten spijt besloot PVV-leider Wilders de film op zijn website te zetten. In murderous thug as Mohammed. And what's more, he does this all in the name of God. <laughs> Ondertussen is de vermoedelijke maker van The Innocence of Muslims door de politie ondervraagd. De pers staat al dagen voor zijn huis en kreeg nu eindelijk de kans vragen af te vuren. You have in En dan was er nog een ludiek protest bij de Dode Zee in Israël. Daar werd een mas floating gehouden. De actievoerders zijn bang dat de Dode Zee op den duur zal verdwijnen doordat farmaceutische bedrijven het zout uit het water halen. The Dead Sea is so important to the world because of its minerals for the skin. Obviously the skin is very vulnerable, is this Dead Sea. Dat was nieuws vandaag op Radio NTv. En zoals gezegd, vanavond kiest voormalig tenniskampioen Jacco Elting de muziek uit in met het oog op morgen. Er wordt in Amsterdam namelijk tegen de Zwitsers getennist om de Davis Cup. En kunnen we nog winnen, meneer Elting? Uh, ik hoop het wel. En zeg alsjeblieft Jacco. Ja, kunnen we nog winnen Jacco? <laughs> ja, ik, uh, ik denk het zeker. Ik bedoel, uh, het is sport. Dat betekent dat er altijd iets raars kan gebeuren. Uh, alleen Federer die zal morgen natuurlijk openen tegen Haasen. En dat is natuurlijk geen eenvoudige opgave. tegen nummer één van de wereld. Dus die maakt weinig kans eigenlijk. Nou ja, dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Ik speelde ook een keertje tegen Zwitserland in mijn tweede ontmoeting tegen dat land. Toen speelde ik tegen hun nummer één Mark Rosset. En die brak zijn voet tegen mij. Uh, nu wil ik niet zeggen dat ik dat federen gun, absoluut niet. Maar je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Ja, daar zijn we een beetje paardenmiddelen voor nodig dan. Ik denk het ook. Ik denk dat ze stiekem bij de wissel een keer tegen hem aan moeten lopen. Of laten struikelen misschien. Dus we hebben je gevraagd de muziek uit te kiezen vandaag vanwege de Davis Cup en een beetje muziek ontleend aan de tenniswereld. Wat wordt de eerste plaat? Nou, de eerste plaat is van een, van een tennisser, dat, dat is wel vreemd eigenlijk, van John McEnroe. Ah. En die heeft ook ooit een keer het nummer Chalk Dust, Umpire Strikes Back heeft hij gezongen. En uh, ik denk ja, dat is wel toepasselijk. Hè? We hebben in ieder geval een nummer wat echt met tennis te maken heeft. Hij vloekt altijd. McEnroe, doet hij dat in deze muziek ook? Uh, nou, hij is stevig aan het schelden. Hij vloekt niet, maar hij is stevig aan het schelden. En ja, stel je toch even voor dat jij de scheidsrechter bent die net bij deze wedstrijd op de stoel zou zitten. Ik praat straks met je door, Jacco Elting. Maar eerst McEnroe. 15, love. 30 love. Beautiful passing shot off the back of your hand. 30 15. These two boys are really in business today. 40 15. Out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! She's having a nap. Screwball, call yourself an umpire, a screwball. Play on, you're being rather naughty. Kindly play on. You pick on me cause of who I am I'm not... The Pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself. Ugh. In werkelijkheid een parodie op Malcolm rhodes van The Brad. Een rednetje vandaag. Directeur Peter Smulders van het Genootschap Onze Taal... Zou uit de school hebben geklapt over de troonrede die de koningin dinsdag gaat uitspreken. En hij wil iets rechtzetten, meneer Smulders. Goedenavond. Goedenavond. Wat ja. is er misgegaan? Uh, in een kop uh, boven het bericht van uh, Omroep Brabant uh, wordt mij als directeur van het genootschap een uitspraak in de mond gelegd. Letterlijk. Hij noemt de toon van de troonrede wel somber. Uh, dat is gebaseerd op een interview, op een fragment. En uh, daaruit blijkt dat alleen de interviewer dat woord zonder in de mond heeft genomen. Laten we het fragment even afdraaien, dan, ja, dan kunnen we het reconstrueren. Dat vond ik dus deze keer heel erg meevallen. Oh. Ik dacht van, goh, worden dat nou allemaal uh, clichés oh. en uh, nou, ja. algemeenheden? Veel Maar dat, ik vond het heel erg meevallen. Maar wel somber natuurlijk. Het is wel crisis, hè? Dat, dat wel. Ja. Maar we weten dus kennelijk toch wel voldoende dingen te destilleren... uit de politieke verhoudingen. Dingen die ze allemaal zullen moeten. Die alle partijen no. belangrijk vinden. Ontwikkeling, hè, natuurlijke economie ja. en de financiële situatie. De duurzaamheid en, komt er ook altijd ja. in voort, hè? Ja. voor, ja. Dingen die eigenlijk bijna nu wel in de politiek in het algemeen spelen... die zitten er dan toch in. In. En daar kun je ook wel statements over maken. En duidelijke dingen over zeggen. Ja, Ik hoor inderdaad dat de interviewer van Omroep Brabant begint met somber. Maar ja, u bevestigt dat dan wel. Hij zegt, het is wel crisis hè. En dan zeg ik dat wel. En daar ga ik op door. En om daar dan van te maken dat ik heb gezegd dat de toon of teneur van de troonrede somber is. Dat zijn zijn woorden. En ja, zo'n uitspraak zou... We weten, we hebben vertrouwelijkheid afgesproken dat we zulke uitspraken niet moeten doen. En dat is ook echt niet de bedoeling. En ik vind het echt een onjuiste weergave van, uh, van woorden. Uh, er wordt nu gezegd dat ik gezegd heb zonder. En nou, uit fragment blijkt dat ik dat woord nergens gebruikt heb. U vindt dat u misbruikt bent door Omroep Brabant, Want die hebben het ook op hun site gezet en een gelukbaarheid ja, je, aangegeven van gekomen en door ontstaan. Maar eh, het woord zonder over de teneur of de toon van de droomreden... Eh, heb ik niet willen gebruiken en heb ik ook niet gebruikt. Hmm. Nou ja, u bevestigt hem. Maar ja, hoe, hoe gaat u dit toch verder rechtzetten? Want de, de, de Rijksvoorlichtingsdienst is boos. Ja. Ja. Um, wij, wij zullen ook nog een, een verklaring op onze site zetten... als reactie op wat er vandaag allemaal in de pers is gekomen... en wat er gezegd is, en uh, dit rechtzetten... Ook omdat wij weten dat we een uh, vertrouwelijkheid hebben... over echt de inhoud of de toon van de troonrede. En daarover hebben we zeker niet uit de school willen klappen. U doet dit al jaren, al 26 jaar, meneer Smulders. De tekst van ja. de troonrede op spelfouten en taalfouten nalezen. Hoe heeft het u nou kunnen overkomen? Uh... Nou, misschien toch net uh, iets uh, te veel uh, uh, gezegd mee laten slepen in een interview. En ja, toch niet goed opgelet dat iemand als hij uh, uh, uh, zijn eigen woorden naar je toeschuift. Uh, wanneer je daar nou precies mee instemt en wanneer niet. Uh, dat, dat, het, het blijft gevaarlijk, een, een moerassig gebied. Uh, uh, wij weten wat we daar niet over uh, mogen zeggen. En, uh, en daar heb ik wel op gelet. En toch wordt zoiets dan uh, nieuws zonder dat het uitgesproken is. En wat komt er nou precies op de site van onze taal te staan? Nou, in het kort wat ik net gezegd heb, dat er, uh, dat er een, een indruk is gewekt... een onjuiste weergave van woorden die door mij niet uitgesproken zijn... en dat we dat zeer betreuren dat daar door uh, de vertrouwelijkheid geschonden lijkt te zijn... en dat we dat, uh, ja, dat, dat niet de bedoeling is en uh, dat we dat bij deze recht zetten. Heeft u al die jaren eerder aanvaring met de Rijksvoorlichtingsdienst en met, met de premier gehad? Uh, nee, in die 26 jaar is één keer een discussie geweest, al heel lang geleden... Uh, 1989 over met name lucht en water. Uh, dat is een beroemde discussie met Lubbers geweest. Maar dat, dat was op een heel ander, heel ander niveau. Daar is gewoon in, in de pers over geschreven van wat betekende dat nou precies. En daar hebben we wel op gereageerd. Maar uh, niet op deze manier, nee. En de les, voor het dan beter uitkijken met interviews <laughs> met journalisten? Nog beter uitkijken met journalisten, ja. De volgende 26 jaar. <laughs> Zolang zal het wel niet meer duren, maar... Uh, uh, ja, als uh, het allemaal gewoon doorgaat, dan zullen we daar nog voorzichtiger in zijn. Oké. Okay. Bedankt voor de rechtzetting, Peter Smulders, directeur van het Genootschap. Oons ja, graag gedaan. Dag. En dan gaan we over naar Zuid-Afrika. Want de onrust rond de Platinamijn in Marikana neemt toe. Het is daar onrustig sinds het bloedbad van Marikana in augustus. De politie schoot toen 34 demonstrerende mijnwerkers dood. Vandaag is de politie de pensions in de buurt van de mijn binnengevallen op zoek naar wapens. En voor morgen, zoals gezegd, is een algemene staking aangekondigd. Bart Luirink, kenner van Zuid-Afrika en hoofdredacteur van het blad ZAM. Tijdschrift over Afrika. Welkom, goedenavond. Ja, goedenavond. Het uh, gaat inmiddels om iets meer dan een uit de hand gelopen arbeidsconflict, Bart. Hoe ingewikkeld is dit? Nou, het is uiterst ingewikkeld. Om te beginnen, uh, denk ik dat het van belang is te zeggen dat er specifieke lokale omstandigheden een rol spelen. Het gaat om een, een, een platinummijn, een verzameling platinummijnen... in de buurt van Rustenburg, dat is ten noordwesten van Johannesburg. Dat is een industrie die een jaar of zeven, acht enorm is gaan boomen. Die platinumprijs uh, steeg explosief. Uh, en dat leidde tot een toestroom van honderdduizenden mensen... naar dat gebied rond... Uh, uh, Rustenburg. Ik ben daar in uh, 2008, als ik het me goed herinner, een aantal keer geweest, we waren er toen uh, aan het voorbereiden en aan het filmen voor de van Dish in Afrika-serie. Uh, je zag daar uh, de, de, de goudkust, de buitenwijken... keurig uh, aangelegde wijken met uh, bungalows en villa's... waar de mijnopzichters woonden en uh, het administratief personeel enzovoort. Dat zijn blanke of zwarte? Nou, dat was inmiddels wel aan het verkleuren uh, of uh, multicultureler aan het worden. Uh, en verderop zag je de, de sloppenwijken... Uh, Mensen in, uh, ja, in hokken en, uh, en dozen uh, wonen. Uh, als er al een plan was om voor die honderdduizenden toegestroomde arbeiders buurten, wijken, huizen te creëren, dan, dan was het al overduidelijk dat men het tempo van de toestroom uh, volstrekt niet kon bijhouden. Het was uh, erbarmelijk om te zien, er waren, uh, de rivier die, die stijf stond van de Bilhartia, uh, hmm. straatprostitutie, uh, verspreiding van het HIV uh, virus was explosief. Nou ja, alles wat je krijgt als heel snel een hele grote groep mensen bij elkaar op een kluitje gaat, uh, zitten. Een paar jaar terug is die platinum-industrie mm. uh, in elkaar gedonderd. Maar niet helemaal, maar die prijs is uh, op zeer... op ja, de uh, Dat heeft tot duizenden, tienduizenden ontslagen geleid. En nogmaals, als dat plan om daar een stad te bouwen al bestond, is dat toen ook weer stopgezet. Uh, mm. Omdat mensen wegtrokken. maar er zijn er nog altijd wel een stuk of honderdduizend. Mm. Het gaat ook om een conflict tussen twee vakbonden. De officiële precies. vakbond van mijnwerkers, die nogal verknoopt is met de ANC-regering... en een nieuwe bond die het dan voor deze stakers opneemt. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, dat, kijk, die, uh, omdat dat een, natuurlijk een nieuw, een nieuw mijngebied is... Uh, is die traditionele vakbond, Corsato... Uh, de, vak, zeg maar de FNV van Zuid-Afrika... waren in inderdaad in een alliantie verbonden met het ANC... Uh, daar zeer zwak uh, geweest, omdat die... Uh, omstandigheden daar zo erbarmelijk uh, zijn geweest... en het ontbreken van Kossato-vertegenwoordiging... Uh, hebben natuurlijk allerlei mensen uh, het nodig gevonden... en het mogelijk geacht om daar een nieuwe bond op te zetten... die een stuk radicaler is uh, dan Kossato. En welke rol speelt dat de voormalige vrijheidsstrijders en ANC-politici... Nu, aandeelhouders die zijn? Nou ja, dat speelt een rol natuurlijk. Mensen, kijk, Corsatus op zichzelf een behoorlijk, gedraagt zich behoorlijk onafhankelijk en ook kritisch naar het ANC. Ze bekritiseren de corruptie onophoudelijk. De tenderpreneurs, dus allerlei politici die uh, overheidsopdrachten uh, uh, doorspelen naar vriendjes, al dat soort verschijnselen. Uh, uh, da maar, maar tegelijkertijd worden ze gezien als medeverantwoordelijk uh, voor die uh, totaal uit de hand gelopen cultuur van corruptie en, uh, en vriendjesbevoordelen. Sinds de afschaffing van de apartheid heeft de politie nooit zo hard toegeslagen als op 16 augustus daar in Rustenburg. Wat vind je van dat politieoptreden? Nou ja, dat, dat, dat, in eerste instantie riep dat natuurlijk beelden op uh, aan heel lang terug... Hè, hoe de politie destijds onder de apartheid tegen protesterende menigtes optrad. Maar het lijkt nog wel wat erger. Want er zijn inmiddels uh, ook uh, verhalen gekomen van journalisten... die uh, zeer minutieus hebben onderzocht van waar bijvoorbeeld al die doden lagen. En dan kom je erachter dat maar een gering gedeelte is doodgeschoten door de politie die tegenover ze stond en die men wilde aanvallen. En dat, dat leek niet zachtzinnig toe te gaan. Dus je kon je nog wel iets voorstellen bij die zelfverdediging. De vraag was natuurlijk of die politie daar wel had moeten staan. Maar inmiddels weten we dat meer dan de helft van de mensen... die daar om het leven gekomen is, in de rug is aangevallen. Uh, dus dat, het lijkt een, een vrede, brute, onbegrijpelijke uh, politieactie... met uh, nou ja, natuurlijk verschrikkelijke gevolgen. Er is opgeroepen nu door de stakers... tot een algemene mijnstaking morgen... in de Goud- en platina-mijnen. Platinamijnen. Um, ja, jij beschrijft het toch meer als een regionaal conflict... in de buurt van Rustenburg. Denk je dat die staking gaat overslaan, of niet? Het, uh, uh, ik, ik denk dat het niet zal lukken... om daar een algemene staking van te maken. De, de bewoordingen van de stakingsleider... die donderdag die oproep heeft gedaan was... we beginnen dan zondag in Rustenburg. Nou, daar is een staking gaande. Uh, maar in de... Uh, de meeste andere mijngebieden in het land... daar is de positie van Cossato natuurlijk ijzersterk. Uh, veel sterker dan in Rustenburg. Van de gematigde vakbond. En denk, ja, en ik denk dat men zich niet zo stel laat meeslepen. Tegelijkertijd zie je dat ze in Kaltenvel, wat weer ten zuiden van Johannesburg ligt... ook een mijngebied waar ook onrust is uh, uitgebarsten... Uh, uh, onder mijnwerkers die allemaal lid zijn van, van die NUM... van de traditionele mijnwerkersvakbond. En daar zie je dat die bond uh, de toch ook tamelijk radicale eisen... die daar gesteld zijn, wel steunt. Dus uh, nou ja, het is duidelijk, men heeft een enorm... Uh, een Verontrustend bericht van vandaag is dat de regering van president Suma de politie toestemming heeft gegeven om, als het moeilijk wordt, het leger erbij te halen. Ja. Dat belooft weinig goeds. Hè? Ja, nou moet er de, de, treurig als het is bijgezegd worden... dat het leger uh, in dit soort uh, omstandigheden... over het algemeen iets meer het hoofd erbij weet houden dan uh, de politie. Uh, maar het is natuurlijk een heel, heel slecht uh, teken. En uh, men lijkt uh, alleen maar één ding duidelijk te willen maken. Wij zullen de orde herstellen, wij hebben de macht, twijfel daar niet aan. We zullen dit niet tolereren, maar er lijkt uh, in het geheel geen gedachte te zijn... over hoe je nu een weg vooruit vindt. Maar iedereen is altijd euforisch geweest over het verdwijnen van de apartheid. Niemand heeft hier ooit gediscussieerd over nieuwe sociale tegenstellingen ja. zoals bij die mijnen. Hebben we in de euforie over de afschaffing van de apartheid iets over het hoofd gezien? Nee, de afschaffing van de apartheid lijkt mij ook bij nader inzien volkomen terechtvaardig. Het was natuurlijk een misdadig en uh, gruwelijk uh, systeem. Uh, maar Zuid-Afrika gaat een, een hele lange weg onder leiding van een beweging die naar de regeringsmacht heeft, al 17, 18 jaar, uh, die onervaren is, uh, arrogant, uh, niet uh, de neiging heeft ook maar, ook maar toe te geven dat ze slecht zijn in het uitvoeren van plannen en in het regeren. Uh, en dat, uh, ja, dat is een, uh, een recept voor uh, dit soort toestanden. Dank voor je komst. Bart ja, dank inke. U hoorde hem daarnet al, Jacco Elting, oud-wereldkampioen tennis... en tegenwoordig onder meer tenniscommentator bij Wimbledon bijvoorbeeld. Uh, Jacco, wat, wat is eigenlijk leuker om te doen? Commentaar geven of zelfspelen? Ja, alles uh, wat na het actieve carrière is gekomen is surrogaat. Dus uh, dat uh, geldt ook voor het verslaggeven. Uh, hoewel ik dat ontzettend leuk vind om te doen. Ik uh, mag het altijd doen twee weken tijdens Wimbledon voor, uh, voor Sport1. En uh, ja, dat, dat is wel hartstikke leuk omdat je toch weer uh, ja, eventjes de kleedkamer vlakbij bent... en uh, op het park bent... Paul en ik spelen daar vaak ook zelf mee bij de senioren, dus uh, dat zijn altijd heerlijke twee weken. Paulus Paul Haarhuis uiteraard? Ja, sorry, ja, Paul Haarhuis, ja. Jullie hebben samen ook een bedrijf, Tennis and Events, wat doen die? Uh, nou ja, het zegt eigenlijk we doen heel veel events wat nog steeds met tennis te maken heeft. Je hoort, misschien wel een klein beetje aan mijn stem. We geven heel veel clinics en ook uh, afgelopen weekend uh, weer erg druk. En uh, zeker in deze periode, dus we doen veel dingen voor bedrijven, voor verenigingen. Uh, de AVA Tennis is een heel groot tennis toernooi wat uh, gehouden wordt in Apeldoorn in begin oktober. En uh, ja, dat doen we met heel veel plezier nog steeds, al jarenlang. Een van de oud-tennissers die naar Apeldoorn komt... is de Fransman Yannick Noah, maar die is zanger tegenwoordig, hè? Ja, het is net zoals uh, hè, dat uh, Björn Borg, hè. Die kennen ze natuurlijk tegenwoordig onderbroek. alleen maar van de onderbroeken en niet meer zozeer van, uh, van dat hij vroeger een tennisser was. En dat geldt ook voor Noah. Eigenlijk alle jonge kinderen in Frankrijk... die kunnen, kennen alle nummers van Yannick Noah uit hun hoofd. Maar dat hij ooit een hele goede tennisser uh, was... Dus, ja, dat weten ze eigenlijk misschien niet eens meer... En uh, ja, dus uh, ook uh, dat is denk ik zeker een nummer wat. Uh, ja, van alles wat hij zingt natuurlijk. Een tennisser die zingt, maar hij doet het echt verdienstelijk. In tegenstelling tot Macro, zeg ik voorzichtig. En uh, ja, dat is, uh, dat is zijn huidige carrière. Ga je hem in Apeldoorn naartoe verleiden om te zingen? Ja, ik hoop het. Hij komt uh, vier dagen spelen, vrijdag, zaterdag. Of uh, vier, vier sessies spelen, vrijdag, zaterdag en zondag. Zaterdag twee keer. En uh, wij hopen eigenlijk stiekem dat als hij dan net klaar is met spelen. en hij heeft, uh, heeft nog steeds veel plezier als hij de baan staat, dat hij hem even. De, microfoon kunnen geven van Marcella Mesker, onze stadionspeaker. En dat hij dan misschien nog even een paar nummers tegenwoordig wil brengen. We hebben de DJ in ieder geval voor gezorgd dat hij alle nummers van Noah in zijn repertoire heeft staan. Dus uh, dat we in ieder geval kunnen ondersteunen met muziek uh, zodra hij er zin in krijgt. Kan niet mislopen, wij lopen er vast even op vooruit met Jannek Noah. Change minutes after it, it's okay from there, but I'm a lace bit, but my hand was made strong by the end of the I might take from endless none but ourselves can free our mind I've no fear for atomic energy Cause none of them can stop at a time How long shall they kill our profits While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We gotta fulfill the book. En dat want het is iedere keer weer een verrassing wat er gebeurt op Curaçao, zei minister Spies van Koninkrijk Relaties van de Week. Ja, zeg dat, want de politieke chaos op het eiland is nu wel zo ongeveer compleet. De premier is afgezet door een parlement dat door de premier niet wordt erkend. De volksvertegenwoordigers mogen het parlementsgebouw niet meer in en moeten in een hotel vergaderen. En de vicevoorzitter van het parlement is in elkaar gemept. Marcel de Jong is oud-AD-correspondent in de West en schrijver van de roman Tropenkolder over Bonaire, hè? niet over uh, Curaçao. Die roman gaat over uh, Bonaire, ja. Maar de puinhoop op Curaçao, komt u wel bekend voor? Ja, helaas wel, ja. En ik vrees dat het eigenlijk al heel lang gaande is. En het is nu naar een soort climax uh, gegaan. En als we niet oppassen, dan kan het nog wel eens een stuk erger worden dan het nu al is. Wanneer is het begonnen, dan, vindt u? Nou, voor mijn gevoel eigenlijk al in 1969... toen er een soort revolutionaire regering was... met heel veel wrok tegenover Nederland. Ja, daarna is het eigenlijk altijd uh, wel zo geweest... En ik denk dat het ook voor een deel enigszins cultureel bepaald is. Kijk, in Nederland is de afstand tussen politici en uh, bestuurders en het volk heel groot. Maar daar heb je te maken met een eiland van 150.000 inwoners... waarbij uh, familie, familie-eer, uh, wederzijdse ondersteuning heel belangrijk is. En de hm, afstand tussen... Vriendjespolitiek. Ja, dat, is, dat zou je de westerse term kunnen noemen. Ik zou wel durven te stellen, op het moment dat je daar aan de macht bent... dan heb je een verplichting naar je familie toe. En de afstand tussen een politicus en het volk is zo verschrikkelijk klein... dat het verwachtingen schept, afhankelijkheden schept... Uh, verplichtingen schept. Uh, ja, en dan kom je al gauw in het systeem van patronage, corruptie terecht. Uh, dat heel moeilijk te bestrijden is. Er zijn nu uh, twee parlementen. Ja. Ja. Wat moet je daarmee? Ja, eigenlijk kun je met geen van beide parlementen kun je iets. Want de bevolking, de ene helft van de bevolking staat achter het ene parlement. En de andere helft van de bevolking achter het andere. En met wie je ook zaken doet, je krijgt altijd de helft van de bevolking tegen je. Dus eigenlijk kun je er helemaal niks mee. Heb je ook nog een keer een regering die uh, inmiddels demissionair is... maar vrolijk verder regeert alsof er niks aan de hand is... Uh, met een aantal ministers die eigenlijk niet door de screening gekomen zijn... omdat ze goed beschouwd corrupt zijn. Maar goed, uh, die hele screening is afgebroken. En uh, ja, ze zijn gewoon, uh, hebben hun taak opgevat, uh, wetende dat ze uh, nou ja, corrupt zijn. Dus ja, je, je kunt daar niet zoveel mee. Twee niet-functionerende parlementen... Waar, uh, waar de leden elkaar eens een beetje in elkaar meppen voor de deur... Uh, en voorkomen niet meer naar elkaar luisteren... en de taal van ultrabanda, de straattaal, de Gangsterstaal naar elkaar gebruiken. En als je niet oppast, nu doen ze het met klappen. Maar ja, goed, er zijn wapens genoeg in de omloop op curso. en ik vrees dat als er niks verandert en niks gebeurt... dat over vijf jaar uh, wellicht de wapens erbij genomen worden. En kun je zeggen dat die regering corrupt is... en dat het parlement dat zich nu heeft afgescheiden wel integer? Of, of is dat ook al niet zo? Ach, ik volgens mij de, vice, de vicevoorzitter van het uh, zeg maar, uh, Tweede Parlement, wat net aangesteld is... is volgens mij een aantal jaar geleden ook uh, veroordeeld voor corruptie, Anthony Godet. Dus je kunt moeilijk zeggen dat... En die man, zit bij de oppositie nu? Die zit bij de oppositie. Ah, dus dat maakt niet veel uit eigenlijk? Nee, het maakt niks uit. Er hebben zich in het verleden wel Nederlandse politici heel hard over de Antillen uitgelaten. Even kijken of we een fragment hebben. Nee, dat hebben we niet. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Frits Bolkenstein van de VVD... die het geloof ik een boevennest noemde, of een roversnest. En Hero Brinkman van de PVV destijds... die het uh, op uh, Marktplaats wilde verkopen voor een ja, euro, ja. meen ik. Ja, ja, Krijgen die mensen toch een beetje gelijk als je deze chaos ziet... Ik zou het geen corrupte rovershol willen noemen. Ik zou het wel een klas met uh, pubers willen noemen... die voorkomen alleen maar aan hun eigen belang denken... en voorkomen uit het oog verliezen dat er ook nog een soort landsbelang is. En uh, volgens mij is het zo dat uh, op het moment dat je uh, een klas pubers hebt... dan moet je gewoon stevig ingrijpen en dan moet je uh, stevig even de grenzen bepalen. Ja, en we laten het nu maar een klein beetje aan de politici zelf daarover... Dus, uh, als we... Maar als we ingrijpen, dan worden we gelijk voor kolonialen uitgemaakt. En uh, uh, blanke bandieten, makamba's. Ja, ik denk niet dat Nederland moet ingrijpen. Ik vind de, de houding van uh, Spies, de minister van de weer uiterst zwak. Die zegt van ja, uh, ze moeten het zelf maar uitzoeken. Nou, dat, dat lukt ze niet. Ik bedoel, ze slaan elkaar nu uh, volledig in het gezicht. Eh... Uh, de commissie Rozenmuller heeft drie opties genoemd om uit de crisis te komen. De eerste was uh, het. Wat uh, was de commissie Rozenmuller? Die onderzocht mogelijke corruptie van parlementsleden, uh, van de centrale bank, uh, van de minister-president en een aantal ministers. Hij heeft een aantal aanbevelingen gedaan om uit de crisis te komen. Uh, zijn ideaal was dat het parlement een commissie van wijze mannen zou inroepen onder ministeriële verantwoordelijkheid die het zou uitzoeken. Nou ja, volgens mij zijn er nu twee parlementen, dus uh, ik zou niet weten wel, twee welke... Twee commissies van wijze mannen zou ik <laughs> ja, zeggen, ja, ja, voor elk ja, ja. parlement één. Ja, die dan een Robertje gaan vechten met elkaar, dus ik denk dat die optie een beetje te ideaal is. Een tweede optie die hij noemde is dat de gouverneur... En, en uit wie zou die commissie van wijze mannen hebben moeten bestaan als die was ingesteld? Daar heeft Rozenmuller helemaal niks over gezegd. Uh, een tweede optie die hij noemde was dat de gouverneur als hoofd van de regering eh, die commissie van wij, wijze mannen zou instellen... ook weer onder uh, verantwoordelijkheid van de minister-president. Maar ja, de minister-president is demissionair... en uh, uh, regeert vrolijk verder alsof er niks aan de hand is. Bovendien uh, geloof ik dat uh, de minister-president Schotten zelf ook... Uh, zeer uh, verdacht wordt van allerlei corrupte handelingen... Uh, er is nog een derde optie die genoemd wordt en die vind ik wel heel interessant. En dat is dat uh, de gouverneur als zijnde uh, onderdeel van uh, de staatkundige instellingen van het koninkrijk... En op koninkrijksbesluit een uh, commissie instelt van wijze mannen en vrouwen. Niet alleen Nederlanders, want dan krijgen inderdaad de makambas gaan ons weer uh, afhankelijk maken. Maar ik stel me voor uh, dat je een aantal gezaghebbers van de andere eilanden... In... Aruba. Aruba. In is Bonera. dat dan weer tegen, hoor? Nou, ik durf wel te stellen dat de democratie op Aruba... inmiddels toch wel heeft bewezen tegen een stootje te kunnen... en veel, veel stabieler is. En eh, ik denk dat de kleinere eilanden... Sint-Eustatius, Saba en Bonaire... toch ook wel redelijk stabiel zijn en eventueel Sint-Maart. En dan zou je even een gezag iemand uit Nederland bij kunnen zetten. Dat zou een mogelijke optie zijn. Maar het moet niet te koloniaal overkomen. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat Nederland uh, heeft, uh, het onafhankelijk maken van Curaçao voorkomen niet goed doordacht, slecht begeleid. En heeft eigenlijk de bevolking overgelaten uh, aan zijn lot. En ik denk dat Nederland gewoon ook voorkomen niet inschat hoe belangrijk het systeem van patronage is. Uh, en als je dat niet goed begeleidt, ja, dan wordt dat al snel corruptie. Hoe en... loopt het af, denkt u? Loopt het af met een commissie van wijze mannen of loopt het af met revolverstrekken? Als Nederland en Frits Goedgedrag, de gouverneur, niet de handen ineens slaan... en actief uh, op zoek gaan naar die wijze mannen... en we laten het over aan de twee parlementen en de onrechtmatige regering... dan wordt het uh, revolver en wild west. Uh, durft Goedgedrag en de Nederlandse durven die de verantwoordelijkheid te nemen... dan zou het wellicht goed kunnen komen. Marcel de Jong zei dat, oud-AD-correspondent in Cursoff... op de Antillen toen nog, en schrijver van de roman... Dank voor uw komst. En vanavond, u hoorde het al, is voormalig tennisser Jacco Elting... dj van dienst bij het oog. Hij kiest de muziek uit vanwege de tennisinterland tegen de Zwitsers... die dit weekend gespeeld wordt in Amsterdam. Jacco, die Davis Cup, zo'n landenwedstrijd... is dat leuker dan andere toernooien? Het is anders. Um, leuker kan je moeilijk zeggen. Maar het is anders. Hè. Het hele jaar door uh, ja, reis je natuurlijk naar je eigen evenementen toe... Hoewel in onze tijd bijvoorbeeld met Jan Siemerink of Richard Kraaitsek en Paul Haarhuis speelden we wel vaak dezelfde toernooien. Dus dan zag je elkaar ook natuurlijk gewoon veel, trainen je veel met elkaar. Dus dan was de Davis Cup niet zo heel veel anders. Maar ja, je speelt voor je land en dat is natuurlijk anders. Dat doe je alleen bij de Olympische Spelen of bij de Davis Cup, bij de mannen. En ja, dat is dan toch wel iets, iets speciaals. Het publiek is anders, het publiek is toch vaak fanatieker. En uh, ook uh, helemaal vaak in Nederland oranje uitgedorst. En je hebt een coach die echt op de baan mag zitten. En dat mag gedurende het seizoen bij tennissen, bij de mannen natuurlijk niet. We zijn dan weer aan de derde plaat toe. Wat wordt het? Nou, in dit geval uh, gaan we voor de uh, Counting Crows. Uh, Mr. Jones, dat was een uh, nummer wat uh, altijd gespeeld werd als Paul en ik... bijvoorbeeld bij een Davis Cup wedstrijd of bij andere grote toernooien... het centerkort opkwamen lopen. En dan werd dit nummer gespeeld, dat was eigenlijk onze tune. En zodra we dit hoorden, dan wisten we, het is tijd om te ballen. We got different reasons for that. Believe in me. Cause I don't believe in anything. And I wanna be someone... To... The counter met het nummer dat altijd werd gespeeld als Jacco Elting en zijn partner Paul Haarhuis opkwamen. Straks nog meer tennismuziek. L'amour... De moel. Daarin wordt op sfeervolle en intieme wijze... lees ik hier het leven van de Zeelse mossel belicht. We zien de hele levenscyclus. De mossel die bemint, de mossel die naastig houvast zoekt... en de mossel die wordt losgerukt door de storm. Vanavond ging, na het nuttigen van een mosselmaaltijd uiteraard... de film in première op het uh, festival By the Sea in Vlissingen. En daar in Vlissingen zitten nu nog steeds regisseur. Peter Mien Kluifhout, Peter trouwens... en biologe Annelies Pronker die in de film voorkomt. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik weet het, mevrouw Pronker om bij u te beginnen. Uh, u, u heeft ja. hem vanavond pas voor het eerst gezien, begreep ik. Hoe is de film geworden? Ja, wauw. Ik ben nog even een uh, beetje onder de indruk... want uh, ik had alleen uh, ja, voorstukjes gezien... En uh, ja, zo sfeervol en zo mooie muziek. En ik wist eigenlijk niet dat je van een mossel zo'n... Ja, dat je die zo op die manier eigenlijk uh, in beeld kon brengen. Dat, uh, dat is voor mij wel nieuw. Ja, dat was, was prachtig. Mevrouw Kluifhout, u heeft het de hele tijd gebeten... dat je een mossel zo mooi in beeld kon brengen. <laughs> uh, ja, ja, ja, want ik heb de opnames natuurlijk al veel eerder gezien... Uh, alleen op zo'n groot doek zoals vanavond, dat had ik nog niet eerder gezien. Wat, wat is er op de achtergrond trouwens allemaal te horen op het festival op dit moment? Ja, er wordt muziek gemaakt en wordt gedanst en uh, volgens mij krijgen ze dat niet helemaal weg. En we horen het hier in Hilversum helemaal. En, mevrouw <laughs> en, en ik ben mijn stem zelf een beetje kwijt. Dat hoor ik ook, maar dat geeft niks. toch, <laughs> toch gezellig om met jullie te spreken. Mevrouw Kluifhout, uh, u heeft een hele positieve film over de mossel gemaakt. Maar ja, de mossel staat niet bij iedereen positief te boek. Even luisteren naar dit citaat. Meneer Rutte, als het gaat om de euro, als het gaat om de Europese Unie... heeft u, um, ik kan het niet anders formuleren, de visie van een struisvogel... de rug gaat van een mossel en de betrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van Pinocchio. Ja, dat was Geert Wilders uit. De, de ruggengraat van een mossel, daar is iets mis mee kennelijk. Hm. Nou, ik denk dat je het aan de biologen moet vragen... Hé, of een mossel een ruggengraat heeft. Ja, Geen ruggengraat, maar gelukkig wel een hele, hele harde, prachtige schelp. Dus dat compenseert een hoop, denk ik. Ja. Mevrouw Kleifhout... Vertel eens wat er zo fascinerend is aan de mossel. Dat u, want hoe lang bent u al mee bezig eigenlijk met het onderwerp? Ik ben in 2008 begonnen. Dus dat is al vier jaar geleden. En uh, uh, ja, uh, heb ik dat nu dus afgerond. Dus ja, vier jaar. Mevrouw Pronker, we zien u in de film... dan bent u bezig met het, het kweken, het seksen zeg maar, van mosselen. Hoe doen mosselen het met elkaar? Oh, ja, dat is eigenlijk niet zo heel sexy. Um, ze, ze doen het niet echt met elkaar. Ze, ze, ze paaien een soort van afzonderlijk meestal uh, in het voorjaar. Als de temperatuur omhoog gaat in het water en, uh, en er veel voeding in het water zit, dan, uh, dan gaan ze paaien. Meestal zijn de mannetjes uh, eerst en die laten dan hun zaadjes los in het water. En de, de, de vrouwtjes die, uh, die merken dat. En als ze dan rijp zijn, dan laten ze hun eitjes los en de eitjes worden eigenlijk in het water dus bevrucht buiten de mossel en ja dan dan gaat er echt een magisch proces van start wat mij betreft en dat vind ik en ja heel snel gaat het eitje natuurlijk delen je hebt met acht uur heb je eigenlijk al het eerste mossellarfje maar goed het gaat verder dan hoe de mossel het precies met elkaar doet en wat is daar zo magisch aan wat is daar zo opwindend aan nou, um, een mossel is, zit niet zijn hele leven vast. Die heeft een hele tijd dat hij eigenlijk vrij door het water zwemt. En dat is iets wat, denk ik, veel mensen nog nooit uh, gezien hebben of misschien wisten. En dat is ook een heel mooi stadium. Dan is de, de mossel heel klein. Het begint met een eitje van 70 micrometer. Nou, dat, dat groeit uit tot een, tot een mossellargetje van, uh, zeg, een 280 micrometer. En in die... Uh, tussentijd, uh, in, uh, tijdens die ontwikkeling, dan, dan zwemt hij rond, gewoon los, vrij rond in het water. En uh, ja, na acht uur dan heb je eigenlijk dus een, een bolletje met trilhaartjes. Dat, dat, dat, dat uh, zwemt wat random rond, dat kan nog niet eten. En dan vanuit één puntje op dat bolletje, daar uh, groeien twee schelpjes. En langzaam wordt dat bolletje eigenlijk omvat. Ja, dat is prachtig. Je, ziet, je kunt alles mooi volgen onder de microscoop. En uh, dan met 24 uur heb je eigenlijk een mini-mosseltje met twee schelpjes. Oh, wat lief. En dan... Uh, ja, ja, dat is prachtig. Een baby-mosseltje. Ja, een baby-mossel. Een baby-mossel. Of... Nou, en dan, uh, dan beginnen ze te eten. ja. Mevrouw Kluijfhout, mm -hmm. uw film gaat ook over de ja. volgende fase in het leven van een mossel. Wat, wat komt ja, er na precies. het mini-mosseltje? Uh, uh, na het baby-mosseltje. Daar gaat hij zich hechten. Hè. Dan krijgt hij een heel klein voetje waarmee hij kan lopen en waar hij zich mee kan plakken. En dan uh, gaat hij ook lijm produceren. En dat, uh, dat is het volgende stadium van de mossel. En hoe komt de mossel aan zijn einde? Dan wordt hij gekookt, hè? Dat is ook echt een recreum in de film. <lacht> Kun je eigenlijk ooit nog uh, mosselen eten? Als je, als je uw film hebt uh, gezien, mevrouw houdt? <lacht> of staat het je dan echt nou, tegen? We, <lacht> we hebben het diner wel uh, voor de film ge gepland. Dus dat was. Uh, Misschien wel met opzet, maar nee, ik denk wel, er komt ook Sergio Herman, de mosselkok, uh, zie je ook uh, in, in de film. En uh, ja, dan krijg je ook wel echt zin in mosselen, hoor. Dat, uh, ja, dat lukt ook nog. Maar ik moet wel bekennen, er waren wel momenten waarop ik zo dicht van dichtbij die mosselen heb gefilmd, dat ik dacht, oké, okay, vanavond heel even, geen mosselen dan. Ge -ge -ge Gewoon een keer kalfvlees of of een mannetje. <laughs> ja. Ik uh, dank jullie voor dit gesprek. En uh, de film ging vandaag in première, maar wanneer in de bioscoop? Ja, hij ging vandaag in première met Filmedicine. En vanaf 27 september is hij te dus zien in uh, allerlei bioscopen door heel Nederland. Dank jullie wel. Willemiek Kluifhout en bioloog Annelies Pronker. En dan gaan we terug naar de muziekkers van Jacco Elting. Want dit weekend staat heel Amsterdam in het teken van het tennis. Jacco, wat wordt de vierde plaat? Uh, de vierde platen, dat is een, uh, een uh, nummer van onze eeuwige tegenstanders van de Woodies. Uh, Woodbridge en Woodford, uh, klein verhaaltje. Wij zijn toevallig vandaag ook uitgenodigd uh, om weer naar Australië te mogen... om daar te spelen in januari bij de Australian Open, bij de seniors. Dus toen dacht ik van ja, dan uh, kan ik ze ook niet tekort doen, Woodbridge en Woodford... want Woodbridge is daar de organisator van. En natuurlijk jarenlang onze rivaal, maar toch is hij zo netjes om ons uh, uit te nodigen. En dit was het nummer dat als Woodbridge en Woodford de baan opkwamen lopen... vaak dan tegen ons in de finales... Uh, wat altijd gespeeld werd als zij de baan opkwamen. En ik moet heel eerlijk bekennen, dat nummer is eigenlijk leuker... dan het nummer wat wij eigenlijk hadden. En, uh, dus nou, het is uh, in elk geval Australisch, Ja, yeah, Man at Work Down Under, ja, dat zegt eigenlijk al genoeg natuurlijk. Ik dank je voor uh, al je deskundige toelichting... en uh, de keuze van de muziek. Vanavond Jacco Elting.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 Het is vijf voor twaalf. En gisteren werd in Kiev de nieuwste creatie van de Britse ontwerper Debbie Wingham gepresenteerd. Een jurk van ruim 4 miljoen euro. Een van de duurste jurken ever, wordt ons op het hart gedrukt. Michou Basou is fashion reporter bij De Telegraaf. Goedenavond Michou. Dag, goedenavond Max. Hoe ziet die jurk eruit? Het is een lange zwarte jurk, een avondjurk, bezaaid met allerlei diamanten van twee karaat... Uh, de jurk weegt 13 kilo, nou dat is niet niks. Uh, de jurk heeft uh, een vissenstaart, dus een uitlopende, uitwaaierende rok, zeg maar. En uh, ja, het is niet helemaal mijn smaak, moet ik eerlijk bekennen. Wie zou hem wel mooi vinden, denk je? Nou, de jurk is in Rusland geshowd. En ik denk niet zonder reden, want Debbie Wingham is een Britse ontwerpster. En deze week is juist uh, de, de London Fashion Week. Dus ja, je zou denken, daar showt ze natuurlijk haar collectie. Maar dat doet ze niet. Ze kiest voor Rusland. En ik denk dat Rusland de perfecte markt is om zo'n jurk te laten zien. Zwart en, daar ook geld is. zwart en duur en diamanten, dat, dat is helemaal de Russische en de Oekraïnse smaak? Nou, ik denk dat ze daar wel goed zit. Waarom maakt zo iemand als Debbie Wingham zo'n jurk, denk je? Ik denk dat deze jurk in opdracht is gemaakt. En op zich is het niet zo heel erg bijzonder hoor, want 4 miljoen voor een jurk klinkt natuurlijk echt extreem veel. Maar uh, in mei dit jaar is er een jurk van 30 miljoen geshowt in New York. En dat uh, was van de duo Chloe en Reese. Nou, 30 miljoen voor een jurk denk je echt van halleluja, dat is wel heel veel geld. En uh, uh, Citroën Secret, een Amerikaans lingeriemerk zeg maar, die uh, hebben elk jaar, als zij hun show op uh, uh, presenteren, hebben ze een, ja, een showpiece, een BH, van afgelopen jaar was het 2,5 miljoen dollar, maar in 2000 heeft zelf Bundchen, dat Braziliaanse model, heeft een miljoen, uh, BH van 15 miljoen. Mamma mia. Ja, dat is natuurlijk mia. extreem. Wie zijn die kopers? Ik bedoel dat kan niet allemaal naar Russische vrouwen gaan. Nee, nee, nee. Maar dit, dit zijn ook geen kopers. Dit is echt... Uh, ja, dit zijn showpieces. Het wordt geveild. Uh, die, het laatste model, dus uh, dat de, de BH van Gerald Bündchen. Daarmee heeft uh, dat, dat lingeriemerk... Een, een, ja, een plek op de Guinness World of Records uh, gekregen. Ja, weet je, dat soort dingen kun je ermee doen. Het is echt showpieces, aandacht trekken. Dat, wat, wat deze dame dus nu ook voor elkaar krijgt. Want we hebben het over die jurk, hè? Die jurk van Debbie Wingham. Het is eigenlijk om de publiciteit te doen. Ik denk het wel, ja. En wij Want lopen echt, erin. heel extreem mooi, is het niet. Want wij, wij lopen erin, want wij hebben het er ook weer over. Ja, precies. Maar wanneer trek je zo'n jurk ook aan? Ik bedoel, er zijn zo weinig gelegenheden. En je kunt het maar één keer doen. Want stel je hebt zo'n jurk, je hebt een hele aardige man die dat misschien voor je betaalt. Of je koopt het zelf. En dan heb je zo'n jurk van 4 miljoen. Ja, je kunt het één keer aandoen, de keer daarna. Zeggen mensen, ach ja, heb je haar weer met die jurk? En hoe onderhoud je zo'n zo zo piece, Ik bedoel, zo'n bh van, van ja, 15 miljoen dollar. Ja. Dat stopt je niet even in een wasbolletje in de wasmachine lijkt me. Zij, Michou Bastu van de Telegraaf. Dit was het oog op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Galen. Straks BNN de overnachting met Gustav Bessems... chef van het nieuwe opiniekatern van de Volkskrant. Zo, nog even naar een filmpje over de profeet kijken... en dan lekker slapen. Goed weekend. Goedenacht, vrienden.